8 uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. Een man die in Barneveld wilde helpen nadat een auto stil was komen te staan op een spoorwegovergang... is door een trein gegrepen en overleden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt. De auto was door onbekende oorzaak stil komen te staan op de spoorwegovergang en een kwartslag gedraaid. De man en de vrouw in de auto waren in paniek. Een andere automobilist schoot de hulp, terwijl hij de vrouw uit de auto hielp... werd hij door een trein gegrepen en overleed. De vrouw raakte zwaar gewond, de man die nog in de auto zat raakte licht gewond. Ex-president Mubarak van Egypte wordt overgebracht van het gevangenisziekenhuis in Cairo naar een militair ziekenhuis in Mari ten zuiden van de hoofdstad. Het is niet bekendgemaakt wanneer hij precies verhuist. Het gaat al een tijd slecht met de 84-jarige oud-president. Volgens een advocaat heeft de verhuizing te maken met een val eerder deze maand in de badkamer van de gevangenis. Daarbij zou Mubarak een rib hebben gebroken. Ook zou hij last hebben van duizeligheid en longproblemen. Er wordt in Egypte veel gespeculeerd over de gezondheid van de oud-president. Mubarak zit een levenslange gevangenisstraf uit voor het neerslaan van de opstand tegen zijn regime. De kans is klein dat er voor het einde van het jaar een akkoord is over een nieuwe Amerikaanse begroting, denkt senator Harry Reid, de leider van de Democraten in de Senaat. Democraten en Republikeinen staan lijnrecht tegenover elkaar. Als ze het niet eens worden, gaan de belastingen vanaf 1 januari automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. Veel mensen vrezen dat de VS daardoor weer in een recessie terechtkomt. In Veldhoven in Noord-Brabant heeft een brand gewoed in een garage onder een groot appartementencomplex. Drie auto's zijn uitgebrand, meer dan dertig bewoners van het complex moesten hun huis uit omdat er veel rook vrij kwam. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt en mogen terug als de garage voldoende is geventileerd. Er is niemand gewond geraakt, wel hielpen ambulancemedewerkers iemand die ademhalingsmoeilijkheden had door het inademen van de rook. Over de oorzaak van de garagebrand is nog niets bekend, het appartementencomplex is nog maar een paar jaar oud. Het weer, vanavond eerst nog regen, maar vannacht is het met uitzondering van het zuiden droog. Lokaal kan het licht vriezen, maar in het zuiden wordt het niet kouder dan een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij de VPRO, welkom bij het marathoninterview... zoals we dat in deze laatste week van december steeds hier op Radio 1 presenteren... in de avond tussen 8 en 11 uur. Drie uur lang één-op-één één gesprekken met gasten uit de wereld van politiek, wetenschap en cultuur. Eindelijk de mogelijkheid om eens dieper door te praten over kwesties die elders onbesproken blijven. Vandaag kunt u luisteren naar Maarten Westerveen in gesprek met schrijver P.F. Tomese. P.F. Thomas verwekt op een paasochtend in 1957... en geboren in Doetinchem op 23 januari 1958... als toevallige nazaad van een oud, vrijwel uitgestorven geslacht. Groeide te midden van enkele bedienden op in het afgelegen Bommel in een gevleugeld wit landhuis met uitzicht op de horizon... dromend van het echte leven waar hij zich geen voorstelling van kon maken. Oudste en enige zoon, wereldvreemd. Ongeschikt werd er gezegd. Maar voor wat? Hij, hij behaalde allerlei diploma's, zoals het zwem en het gymnasium... waar hij vervolgens niets mee deed. Droomde van boeken die niet bestonden, probeerde die te schrijven... maar het bleek iets anders te worden, iets wat hij zelf niet had voorzien. In de bioscoop van zijn vriendje Henkie Eenhoorn... en thuis op de televisie ontdekte hij al op vroege leeftijd Amerika. Het was het beloofde land waar verlangens in beeld verschenen... en de stoutste vermoedens gewoon werden ondertiteld. Zodat je er nog steeds alleen maar van kon dromen. Totdat de legendarische J. Kessels in zijn leven verscheen... en ze er op een doordeweekse dag heen gingen. Ze bezochten in dat gigagrote filmdecor... alle plekken die ze kenden van thuis... en waar ze in principe dus niet van opkeken. Alleen een paar dingen waren anders. Later reisde hij met J. Kessels een aantal keren naar Duitsland. Frans Tomese. Hij was van 1979 tot 1984... redacteur en verslaggever bij het Eindhovens Dagblad. In 1984 pakte hij zijn geschiedenisstudie voor drie jaar weer op... maar hij voltooide deze niet. Daarna schreef hij voor het Weekblad De Tijd... en leverde bijdrage voor NRC Handelsblad enkele regionale dagbladen en Vrij Nederland... en ook was hij redacteur van het literaire tijdschrift De Revisor. Een handjevol boektitels waarvan u hem ongetwijfeld zult kennen. Hij is de geprezen auteur van zowel het keeltoeschroevende Schaduwkind... als van het droogkomische J. Kessels de Novel. Zijn debuut Zuidland werd onderscheiden met de Aco Literatuurprijs... en zijn reisverhalen gebundeld in Greatest Hits gelden onder liefhebbers al jaren als een hoogtepunt in het genre. Voor het reisverslag Grillroom Jeruzalem... kreeg hij eerder dit jaar de Bob den Uylprijs. Meest recente boek Het Bami-schandaal... door NRC Handelsblad getypeerd als... geestig, virtuoos en onbedaarlijk smerig. We laten de schrijver nu zelf uitleggen. Aan het woord, als ook interviewer Maarten Westerveen. Nog één dienstmededeling. Wilt u reageren? Dat kan op het e-mailadres marathoninterview.vpro.nl. En wilt u twitteren? Ook dat kan naar hashtag Marathoninterview. Maarten, aan jou nu het woord. Dankjewel, Anton. Fijn samengevat. We kunnen het eigenlijk wel weer. Het is allemaal gezegd, geloof ik, of niet, Frans? Welkom. Ja. Is hier nog. Uh, het, uh, het, is, uh, het is een mooi verhaal. Klopt het? Ja, maar dat is natuurlijk bekend. Hè? Nabokov heeft in Laughter in the Dark, in zijn fameuze begin-alinea, uh, al gezegd: van, uh, dat ieder leven uh, ja, eenvoudig genoeg is om uh, op, een, op een grafsteen te uh, worden gebeiteld. Maar, zegt uh, Nabokov dan: detail is always welcome. Ja. Nou, Daar zullen we ongetwijfeld nog aan toekomen. We zitten trouwens uh, voor de luisteraar in Maastricht in uh, de radiostudio's van L1. Het is een wat um, surreële omgeving voor mij, want. Uh, uh, de kerstversieringen zijn grotendeels al weggehaald. En hier om ons heen staat het carnaval al klaar om uh, echt los te barsten. Ik kijk tegen de rug van een tinnen soldaat aan. En in mijn andere ooghoek zie ik een kolossale clown me aanschrijn. Dus uh, ik zal maar moeten proberen om me uh, daar allemaal van af te wenden als we hier zitten. Uh, heb, je, heb, heb je eigenlijk, uh, huismededelingen, een goede kerst gehad? Uh, een <tosses> goede, goede kerst is dus altijd een kerst, denk ik, die voorbij is. Dus in die zin is, die, uh, is, die, is het weer goed verlopen, maar... Nee, ja. ja. Uh, we zitten hier omdat jij vandaag moest voorlezen... Uh, met, uh, begeleid door muziek. Uh, je zit hier nu drie uur met mij. Ik weet dat je... je vertelde me al dat je aan een nieuw boek bezig bent. Is dit een grote, zijn dit grote onderbrekingen voor jou? Um, een, een, een interview, ja. <kijkt> Kijk, het, in het algemeen is het zo... als je echt aan een, aan een boek aan het werken bent... ben je naar binnen gericht. En... en als je een interview hebt of een optreden bijna ben je naar buiten gericht bent, moet je sociaal zijn. En door je hypergevoeligheid uh, die je ont wel als schrijver ontwikkelt, uh, is het mo moeilijker om al die indrukken van je af te laten glijden. Dus ik lig wel vaak uh, te tobben, s'avonds in bed en de volgende ochtend. Dus het is beter voor mij om, ja, als ik als ik goed aan het werk ben, om zoveel min mogelijk uh, dingen te doen. Maar ja, ik vind het op zich toch wel heel erg eervol om. Uh, Drie uur. Dat men denkt dat er drie uur tekst uit mij te trekken is, vind ik al op zich een heer. Een, een nou, uh, uh, drie uur tekst moet er toch wel uit te halen zijn. Alvast alleen maar als we kijken naar de, uh, uh, de boeken die je hebt geschreven. en de talloze interviews die je al hebt gegeven. Er is heel, heel veel over je geschreven. Um, maar je zegt uh, die, ik, ik, dat uh, je, moet je straks ook weer kunnen afsluiten. Het af, af, kunnen, af kunnen sluiten, al deze indrukken. Hoe lang, hoe lang kost je dat? Voordat jij nu, het is nu donderdag. Wanneer kan je je weer eigenlijk je op schrijven toerichten? Ja, kijk, het is natuurlijk toch gewoon ook... He, er is veel mythologie rondom het schrijverschap. En uh, wij doen ons best natuurlijk als schrijvers om dat in stand te houden. Omdat uh, ja, anders uh, niemand meer tegen ons opkijkt. Maar natuurlijk, ja, het is net als elk werk, je moet het regelmatig doen. Het is natuurlijk, uh, je moet het bijhouden. Dus het is, of je nou uh, tuiniert of, of schrijft of je metselt. Of, he, dus je, als je eenmaal de, de slag te pakken hebt, gaat het beter. Dus dat is... Uh, dus ook met schrijven zo, dus in die zin probeer ik morgen, morgenochtend weer gewoon uh, verder te gaan. Ja, maar daarin is schrijven inderdaad wat magischer dan bijvoorbeeld uh, tuinieren of, uh, of, of metselen. Want een metselaar gaat gewoon weer aan de slag. Er zijn de stenen en er is de mortel en daar ga je. Uh, maar een schrijver, uh, ja, die sluit zich af, die kunnen we niet zien. Uh, hoe, hoe ziet een schrijversdag er voor jou uit als, jij, als je je weer tot, uh, tot het werken zet? Ah ja, in zekere zin weet ik dat zelf ook niet. Want als je eh, hem toch de metafoor met de, de metselaar en de tarnier te, terug te nemen. Als je, als je goed werkt, uh, weet je niet dat je werkt. Dan, dan gaan je handen vanzelf en je, ja, je gedachten zweven boven het werk als het ware. En dat is als je schrijft niet, niet anders. Dus je, als je goed gewerkt hebt, weet je eigenlijk niet uh, wat je gedaan hebt. Als je dat wel zou weten, dan heb je uit het raam gekeken. Of dan heb je vliegtuigjes gevouwd. Van, uh, van een envelop. Of uh, je, hebt, uh, je hebt voor de zeventiende keer koffie ingeschonken of zoiets. Hè? Da, da, dan, dan weet je wat je doet. Maar als je werkt, je, uh, het is de, voor mijzelf net zo'n grote verbazing als voor een ander. Je, uh, je, bent, je, je schrijft nu al 30 jaar, meer dan 30 jaar. Uh, is het beter geworden, schrijven? Makkelijker geworden. Ja, je, je hoort dan te zeggen dat het net zo moeilijk blijft. Of moeilijker wordt, hoor je ook wel eens. He, dat, uh, maar natuurlijk, nee, tu alles wat je vaker doet, wordt makkelijker. Wat ook moeilijker wordt, is je verwachtingen gaan steeds omhoog. Ik denk dat als je begint... Toen ik begin begon, ja, had ik me helemaal geen voorstelling van hoe dat werkte. Dus ik was eigenlijk ja, volkomen vrij eigenlijk, uh, in wat ik deed. En, uh, en, en, en hoe meer je vordert in het... In het schrijven, in het publiceren, in het ja, succes hebben met je werk... hoe meer je ook weet wat voor eisen daaraan verbonden zijn... en wat voor risico's als je iets niet goed gaat en wat dan ook. Dus je wordt in die zin... ja, word je, doordat je wijzer wordt, uh, word je ook wat onzekerder. maar, Ik denk als ik bij mezelf kijk... Ik, dat ik nu beter kan schrijven dan toen ik begon. Ik wil niet zeggen dat boeken beter worden... Maar schrijven gaat in ieder geval beter. Dus ik heb, ik heb een boek, het is een misverstand dat een schrijver daar uh, zeggenschap over heeft. Dat bepalen toch lezers of een boek, uh, of een boek goed is. En als ja, lezers uh, mijn eerste boek, Zuidland, het beste vinden, dan, dan kan ik daar niks tegen inbrengen. Vind je dat erg? Nee, ik, ik vind het uh, interessant dat er, uh, te meer dat iedereen toch wel verschillende boeken noemt. Uh, ik heb natuurlijk Schaduwkinders, denk ik, het boek wat de meeste. Uh, ja, effect emotionele impact op, op lezers uh, heeft gehad en heeft. Maar, ja, dus, en, maar soms lopen mensen daar juist weer omheen. Ik geloof ook niet dat je per se een boek moet willen lezen... omdat er zoveel emotionele impact op je gaat hebben. Het is toch vooral het, uh, op het, algemeen het inzicht wat je, wat je zoekt en daarnaast het, uh, het, uh, het plezier. Die lezer, die is, dat heb je wel vaker gezegd... Dat een, een, een, een boek heeft die lezer nodig... Um... Wat voor lezer ben je zelf? Ja, ik ben wel een uh, gedroomde lezer voor veel schrijvers, denk ik. ik, uh, ik was al, al vroeg was ik ook een goede lezer. Dus in, in de zin. Toen, toen ik twintig was, was ik was onder andere liefhebber van het werk van Gerrit Krol. Hè, die door uh, ziekte en. Uh, helaas nooit meer uh, zal, uh, zal publiceren. Maar ja, voor mij een van mijn, van, van mijn voorbeelden. Bij het, uh, toen ik begon te schrijven. En ja, ik, ik, volgens mij was Gerrit Krol heel blij met mij als lezer, want ik, uh, ik las dat met zoveel ernst en toewijding, ja, die hij vaak alweer kwijt was. Want dan was ik bij al drie boeken verder. Of hij vond zo'n boek uh, waar ik dan vol bewondering naar keek. Uh, half mislukt. Dus dat, dat is heel. Ja, een lezer komt toch met betekenissen aanzetten waar jij zelf als schrijver niet, uh, niet, niet op gerekend had. Dus het is, als een goede lezer maakt je boek beter. Dus... Ja, ik zeg, mijn, mijn adagium is, je, je bent zo goed als je lezers. En als de lezers slechter worden, wordt de literatuur ook slechter. Wanneer ben je begonnen met lezen? <kijkt> nou, op de, gewoon de eerste klas van de lagere school toen ik zes Ja, was. maar de, de, je, je, je trok er een scheef lachje bij die deels uh, ironie impliceerde... maar ook enige trots, hè, dat je gedroomde lezer bent. Uh, wanneer ben jij, die, wanneer ben jij een, een echte lezer geworden, eentje die dus de dingen... Ja, echt met alle ernst aanpakte. Ja, je bent natuurlijk eerst bij, bij zo'n zo passieve lezer... die alles opzuigt, hè? die de die, die films, films in zijn eigen hoofd uh, afspeelt... en die echt niet zo bewust is hoe, hoe die films uh, daar, daar terechtkomen. Bij mij heeft het wel te maken met de, de literaire ervaring. Ik denk dat ja, de, dat heeft wel met poëzie denk ik, te maken... met uh, ja, de eerste gedichten die op mij indruk maakten eerste proza, Neschio weet ik wel. Dat was denk ik de allereerste proza schrijver... die op mij de indruk maakte van eindelijk ja, iemand met een, met een stem. Dus dat is iemand die dat verhaal schrijft. En daarvoor was, ja, het las ik wel, boeken. Maar dan was zo'n naam zoiets als een naam van een winkel of zo. Er stond wel een schrijversnaam boven, maar dat, dat, dat ook een winkelnaam kunnen zijn. En, en bij Neschio, hoewel ik die naam niet wist uit te spreken nog steeds niet... He, Nescio ne hoor je ook wel eens, of Nesio. Al naar gelang je gymnasiumuitspraak. Uh, van ik weet niet of ik weet het niet. En <coughs> toen is het bij mij wel begonnen. En toen begon ook meteen de imitatielust. Dat is uh, he, net zoals mensen. Ik ben niet muzikaal, maar ik weet van mensen die muzikaal zijn. Je gaat spelen. Als iemand gitaar ziet spelen, wil je het ook, of piano, of zingen. En bij mij was dat toen bij Nescio. Ik dacht, ja, dan wil ik, wil ik het dus ook. Je wil ook een stem zijn. Want dat, als je die voor de eerste keer ontwaart... Was dat de ja, denk... je valt erbij samen. He? Dus die, die denkt, dit ben ik. Dit boek is eigenlijk voor, <coughs> voor mij uh, ge geschreven. Ik weet wel dat ik de, de, die taantjes las. En ik dacht, dat, is, dat, dat gaat over mij en, en mijn vrienden. En gek dat die Neskyo dat geschreven heeft. Terwijl ik dat nu lees. En, en ik, ik weet dat eigenlijk net zo goed als hij. En dus er die, die, die, die, die, die zit ook iets, van, iets aanmatigends in. He? Bij de lezer weet het eigenlijk ook wel beter. Ik ken ook wel lezers, bijvoorbeeld Arnold Heumakers van NRC. Een hele goede lezer. Die verbetert mij ook wel eens. Die zegt Dan zeg ik wel over, iets over mijn boek En dan gaat hij zeggen, nee, dat, dat, dat, dat klopt niet. Dat gaat daarover. Dus dat, die, die arrogantie van de lezer, die had ik toen ook. En die, ja, die, zo is het bij mij wel begonnen. Dus als, dat ik het idee had, die, de literatuur die ik tot me nam... die was voor mij bestemd. Dus daar had ik ook recht van spreken over. die, die zelfverzekerheid was er meteen? Ja, die was toen veel groter dan nu. Ik denk dat dat was, ja, dat, achteraf een beetje dat corporale gymnasium. Ge maar gedrag? Ja, in 16, 17, denk ik. Ik, zat, denk, ik weet nog, in de vierde klas, ja, 16, nee, denk ik. In de vierde klas. En toen kregen we voor het eerst... Uh, het begon uh, ja, bij mij met, met Nescu met het lezen. Maar op school begon het met uh, uh, lessen over uh, renaissancepoëzie. Uh, dus de uh, uh, hoe heet die nou? Uh, John Donne en zo. Hè? Dus die metaphysical poets. Tussen de 16e en 17e eeuw. En, daar, en, en, en die leken heel erg op Beatle-teksten. Dus toen dacht ik ook: oh, dat is best wel makkelijk. En die, die ging ik toen al meteen parodiëren. En, en toen dacht ik nog: ja, ze zijn eigenlijk net zo goed. Hè, als John Donne. Dus dat, die wordt dan ook niet. Arrogantie heeft ook te maken met zeker een zekere mate van domheid. Dus je. je de onnozelheid. Dus ik werd ja, ik niet geremd door uh, bescheidenheid toen. Nee. Hoe zou je jezelf... Het is altijd raar natuurlijk om te, te moeten doen. Hoe zou je jezelf beschrijven? Als, als zo'n, uh, behalve zo'n lichtcorporaal jongetje in die of studie te koos jongetje al op je zestiende? Ja, maar je bent tegelijk tegelijk dat was ik heel verlegen. Dus het, bij mij was ook de literatuur. een manier door die schriftelijke uitdrukkingen, die, die indirectheid daarvan, die, die paste heel goed bij mij. Uh, weinig spontane. Uh, gedrag. Ik ben niet een, iemand die snel kan reageren op een, uh, op een situatie of op een. Uh, of op wat dan ook. Dus ik, ik, ik neem het liever nog even rustig door en beraad me op een, uh, op een antwoord. En dat is natuurlijk met, met schrijven heel goed mogelijk. Dus die indirectheid, die, uh, die lag mij heel erg uh, goed. En dus, die, die, dus die arrogantie in geschriften, die, die, die, ja, die, die vulde heel goed mijn verlegenheid in. Uh, ja, in, in, in, in, in mijn natuurlijke uh, houding aan. Dus, dat, uh, dus dat, dat bij elkaar. Ja, klopte dat, denk ik. Hoe verre werd je daarin aangemoedigd door je ouders? Ja, aangemoedigd... Uh, mijn moeder zei altijd van... ja Je, je vergeet helemaal je, te leven. Je zit altijd maar boeken te lezen en, en te, dingetjes te bedenken om te schrijven. en uh, Je leeft helemaal niet. dus Met andere woorden, je bent een totaal onervaren mannetje. Dat zit er maar met interessant te doen met, met Baudelaire en, en WF Hermans en noem maar op. Dus dat, ja, dat, zo'n ja, zo mannetje was ik natuurlijk wel. Dus, maar mijn vader die vond het denk ik wel, wel leuk. Mijn vader was een, ja, wel een belezen man. Hij dus hadden ook heel veel boeken thuis. Ik zag hem overigens niet zoveel lezen, want het, uh, hij was natuurlijk ook het voorbeeld van... Uh, ja, de, de maatschappij uh, eiste hem op, dus hij, hij kwam er niet meer zo toe. Maar ik merkte altijd wel dat, dat, ik, dat met mijn romantische, ja, pseudodichterhouding... ik wel iets losmaakte bij hem. Dat, dat het een soort iets was wat hij... ja, zijn vroege zelf ook in terugzag. Hij had ook wel journalist willen worden. In de, in, na de oorlog werd je in de tijd van de parol de illegale parool dat legaal werd... had hij nog bij H.A. Gompers... zoals toen de grote goeroe van de jongeren... Had hij graag, uh, geloof ik, uh, zijn diensten aangeboden, mocht niet van zijn vader, want die vond de journalistiek geen, uh, geen behoorlijk beroep. En uh, waar, je, waar, een, waar een verstandige jongen zijn geld mee ging verdienen, dus dat werd, uh, werd door grootvader niet uh, getolereerd. Uh, maar mijn vader vond van een Propricurus PC, uh, gepubliceerd in 1947 of 1946, die, die jaren. Een beetje marsmanachtige gedichten. Niet, niet ja, gewoon de, de, in het idioom van, van die tijd. En ja, ik ben wel door mijn vader ook... Doordat die boeken daar stonden... Mijn vader was een terbraak aanhanger. Ik had geloof ik op mijn zeventiende al, al de, de, vier of vijf boeken van terbraak gelezen. Dus ik was ook een beetje vroeg, te vroeg natuurlijk. Ik was er te jong voor. En zat ik door terbraak weer nietsje te lezen. Wat ik ook maar half snapte. Maar dat, ja, de, dat vond mijn vader geloof ik wel grappig. Dat ik dat... Die, dat zat te doen. Denk ik. Ja. En, en hoeverre was dat dan ook ingegeven? Hoeveel deed je dat ook. Nou ja, om je vader tegemoet te komen no? ja, dan? Ja, kijk. Het schrijven is natuurlijk ook een Eudipale daad. Hè? Dus kan ik kan zeggen. De, de, de klassieke schrijversgestalt is een vadermoordenaar. Hè? Dus, uh, Kafka, natuurlijk de klassieker. Maar je zit het bij Hermans. Je zit het bij heel veel schrijvers uh, terug. Uh, de. Dus in die zin uh, do, schrijf je denk ik, niet om je vader te plezieren... maar wel om je vader te... Uh, ja, te... je kunt hem natuurlijk ook verslaan door hem in je op te nemen. Hè? Als ware, uh, hè, dus de, mijn vader is ook jong gestorven. Ten, uh, was, ik was jong toen hij stierf, zo moet ik het zeggen. Dus hij was 58. En uh, dus ja, in die zin heb ik hem inmiddels in me opgenomen. Ik maar zeggen. Hij, uh, hij is deel van mijzelf natuurlijk geworden. Dus in die zin is het niet meer de te be, be, be, bevechten almachtige tegenstander. Dat uh, dus, dus is eigenlijk nooit voor me geworden. Omdat uh, ja, hij al dood was... voordat ik hem uh, kon verslaan. Fysiek ook niet? Ja, ach fysiek. De, uh, wij, wij waren niet zo... Uh, antastelijk zou ik maar zeggen. Ik werd, ook nooit, uh, ik werd ook niet geslagen of zo. Dus het is de, zo, zo... Nee, ik, maar ik, ik was hem wel de baas. Ik denk al... al ja, ik was zelf van een driftkop, denk ik. Dus ik had hem wel, als ik had gewild, had ik hem Dat gevoel had ik wel, maar ik was niet zo daarmee bezig om hem te, te vellen in de, in de letterlijke zin. Ik heb hem wel te verslagen met schaken. Dat is een droevige herinnering. Toen was ik denk ik tien of twaalf. En toen merkte ik dat ik eerder tien dan twaalf, dat ik echt van hem won. Dus in die zin dat hij zijn best deed. En dat, uh, ja, dat heeft mij wel moeite gekost om dat uh, weg te slikken. Dat, uh, dus dat. Uh, ja, die vader, je wilt hem verslaan, maar je wilt ook tegen hem opkijken. Dat is een heel ingewikkeld uh, iets. En dat heb ik, moet ik zeggen, wel in mijn hele leven gemist. Dat is mijn, mijn hele ja, volwassen lezen, leven. Hè? Al die boeken die ik heb uh, geschreven en uh, gepubliceerd, alle, alle kinderen die ik heb gekregen. Ja dat, is, dat is niet, uh, ja, dat heb ik niet met hem kunnen delen. En dat is, ja, dat is altijd wel een, een gemis. En dat, uh, in die zin is het wel. Uh, ja speelt hij wel een belangrijke rol. Is dat de tragiek dat een zoon eigenlijk altijd toch probeert... om zijn vader trots te maken? Ja, het is het, ik, ik ben niet helemaal, helemaal thuis Freud... maar dat weet ik er wel van, dat het, is het klassiek Freudiaans dat je, Ja, je ouders moeten... Ja, die dienen eigenlijk alleen om jou uh, een goed gevoel te geven. Het, nu ben ik zelf vader, ja, ik hoop toch niet dat ik tot, uh, tot uh, oh, mijn sterfwet, mijn zoons alleen maar een goed gevoel moet geven... daar moeten ze zelf ook maar een beetje voor zorgen, vind ik. Dat, uh. Dus ik vind het ook een, een infantiel, om het voor die aanzien, infantiel verlangen. Dus het is ook niet iets wat ik, uh, wat, ik denk, god, wat, uh, wat zou mijn leven anders zijn ge ge gelopen? Wanneer denk je er nog wel eens aan? Nou ja, bij de, de, sowieso bij mijn, bij mijn kinderen. Dat, dat het eerste, omdat je natuurlijk ook het genetische... Uh, uh, voortzetting is van, onder andere van hem, dus dat, dat, dat, dat zeker. En, uh, ja. Nee, maar wat ik zei, als je zo, mijn vader is veel langer dood dan hij ooit geleefd heeft in mijn leven. Dus uh, ik heb hem in me opgenomen, dus ik, ik, ik ben in zekere zin mijn eigen vader uh, geworden. Dus je bent... Uh, dus, uh, de, de vaderfiguur is, uh, ja, is, is al vroeg in mijn persoonlijkheid uh, gekomen. Dus ik heb al snel... Uh, dat, uh, ja, dat dan maar zelf, dan doe ik het maar zelf was het daarvoor ook belangrijk dat je... jij was erbij toen je vader kwam te overlijden. Was dat belangrijk? Dat jij dat moment ook meemaakte om dus inderdaad... wat je nu zegt, hè, dat je op een gegeven moment... je eigen vader bent geworden. Ja, maar dat duurt natuurlijk jaren. Ik op nou, ik zeg, als iemand doodgaat... Dus, uh, uh, ja, dat is zo'n... Uh, hoe noem je dat? Zo'n zo dierlijke toestand, zou ik maar zeggen. Dat, dat heeft niks. Daar, daar, daar komt weinig reflectie aan... Uh, aan te passen. Dat is zo'n zaak van, van reddeloosheid en radeloosheid. En dat duurt natuurlijk pas... Daar, ja, daar heb je je hele leven voor nodig om dat uh, op een rijtje te, te, te krijgen. Dus dat, maar inmiddels wel, denk ik, ja. Het is natuurlijk... Uh, ja. ik, uh, ik zou mijn vader nog wel herkennen, maar dat is natuurlijk in die zin natuurlijk ook heel vreemd. Hij is natuurlijk achtergebleven in, uh, in de jaren zeventig. Dus dat, uh, daar is hij als het ware... Uh, Weggereden zonder, zonder terug te komen. En uh, ja, de, dat is een eind weg. Hoe is dat met je moeder? Die leeft nog toch Ja, ja natuurlijk. mijn moeder is natuurlijk een heel ander. Uh, uh, moeder is een veel vanzelfsprekender aanwezigheid. Hè? Oh. Dat is natuurlijk uh, altijd problematisch natuurlijk. Maar, maar een moeder, je komt uit het moederlichaam voort. Dus je bent altijd deel van je moeder. En een moeder heeft altijd moeite haar kinderen los te zien. Van zichzelf. En in een zekere zin eh, is het voor een moeder onmogelijk om haar kinderen te zien. Dat zie ik zo vaak bij, ik zie het bij mijn eigen moeder, maar ik zie het, ik zie het bij anderen ook. Dus moeders kunnen eigenlijk geen beeld vormen van hun kinderen, omdat ze, het, omdat ze het nog steeds zelf zijn. Het is niet de ander geworden. He, de vader is de ander. Die, uh... Wat, uh, lees je, heeft je uh, moeder uh, al je boeken gelezen? Of lees? Ja, heel, heel, heel de trouw, zelfs. Uh... Zelfs boeken waar ze dan wel bij zegt: Ik geloof niet dat ik het, deze ga lezen. En dan doet ze het toch. Dan hebben we het over onder andere J. Kessels, neem ik aan. Ja, Vladimir was ook J. Kessels. Nou, uh, het BAMI-schandaal. Dus maar zeg maar, uh, ja, geslachtelijkheden, zou ik maar zeggen, een, een rol spelen. Dat is... Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Omgekeerd heb je natuurlijk ook met je, met je ouders. Daar wil je ook niet te veel weten van hun. Uh, hun driftleven en, en, en, en ik denk dat ouders ook het moeite mee hebben om het, om het seksleven van hun kinderen en hun seksuele fantasieën of wat dan ook van hun kinderen te moeten, daar kennis van te moeten nemen. Ik, ik mag het hopen dat die schroom inderdaad bestaat. Ja. Dat, ja. Uh, uh, maar uh, leest ze dan uit een soort loyaliteit of is dat toch omdat het een... Op, uh, hebben jullie erover, bakkelijken jullie over, over, over de boeken die je schrijft? Nee, ik, nee, ik denk bij mijn moeder overheerst trots. Denk ik, dat is een de, het is de eerste dat, het, uh, dat je natuurlijk, uh, ja, het, het, het, het, ja denk de wereldse kant daarvan, het, het, het idee van dat mensen mij kennen, of dat mijn boeken in zo'n bommel en de etalage liggen, of wat dan ook, dat ze wordt aangesproken door mensen. Ik denk dat dat het belangrijkste aspect is. Hè? Dus de trots. Maar dat vind, ja, dat is natuurlijk ook. Uh, ja, ik, nu ik zelf zoons heb, begrijp ik dat ook wel. Ja, als, als ik mijn oudste zoontje met hockey scoort... en ik zie die ouders mijn kant op kijken... dan neem ik ook heel, heel uh, bescheiden alle eer, eerbetoon in ontvangst. Ben jij schreeuwde hockeyvaart trouwens? Wat, wat voor vader ben je langs het veld? Nee, maar ik ben sowieso geen ik schreeuwende voetbalkijker. ook hè. Je hebt van die mensen... Onder, onder mijn beste vrienden komt het voor... die schreeuwend oh, tegen het plafond uh, stuiteren bij een goal of bij... Bij een overtreding, verontwaardig naar de televisie lopen. En, uh, dat, dat, dat, dat ken ik niet. Dus ik heb dat uh, sowieso ik had, Toen ik zelf speelde, had ik dat ook niet. Ik uh, ben niet zo iemand die snel. De, uh, uh, ja, zeggen? Zo'n verhaal gaat halen. En als je, maar bij je zoontje, als die scoort? Nou, daar geniet ik toch ingetogen van. Het is toch meer een, een, een gelukzalig gevoel. dan een gevoel van. Uh, van yes of zo, van ik, ik, ik heb ze. Het, het is meer. Uh, ja, het is. Te... Begrijpt hij dat? Ja, hij heeft het zelf ook. Hij staat zelf altijd een beetje verbaasd. Heel ontroerend is dat als je, zeg maar, zeggen, een heel mooie goal maakt en iemand legt hem uit hoe mooi die goal was. En dan dringt het pas tot hem door dat het heel knap was. En dan zien we ook heel uh, ja, bijna verlegen. Nou ja, dat, dat, dat heeft iedereen. Ik vind complimenten in ontvangst naar een van de lastigste dingen die er zijn. Ik doe dat ook liever schriftelijk dan, uh, dan dat ik erbij moet zijn. Dat, uh... Omdat je dan geen houding mee te geven? Ja, ik vind het toch iets heel finans. Het, uh... Maar zou, zou, zou je zoontje dan niet misschien... Uh, net, hè, want ik neem aan dat er, er, zijn er dus mensen langs het feit die wel joelen als hun zonen iets, iets daar uh, uh, scoren. Zou je zo niet af en toe ook zo'n zo wat ongeremde vader dan willen zien? Zo schreeuwen dat het. He, bevestigen dat hij iets goed heeft gedaan? Of is jullie nee, contact met... zo dat. Nee, ik vind dat, ja. Kijk, je ziet heel veel. Die, die, overal zie je dat die ouders die via die kinderen zelf willen scoren. Dat is het meer. Ze, ze willen iets goed maken. Het is een ambitie van die ouders. Wat via, dat via die kinderen, die via die kinderen wordt uh, gebotviert. En dat heb ik, helemaal, ik heb helemaal, niet, helemaal geen prestatie. Uh, Drang voel ik aan, aan, aan, aan, aan zo'n aan zo veld. Ik, ik, ik, ja, ik vind het leuk om te zien. En ja, ik bereid er me juist op voor. Van, uh, ja, je moet ook leren verliezen. Dat is een van de, ja, de mooiste dingen van sport. Is dat je ook goed kunt verliezen. Een echte goede sporter kan goed, uh, goed uh, ja, zijn nederlaag uh, verbijten. En dat, dat, dat vind ik ook belangrijk. dus ik, Als je zo'n ouder bent die zegt ja, je moet wel scoren en winnen. En dan hebben ja, ze... ze uh, wat ook wel gebeurde met 5-0 verloren. Ja, wat moet je dan zeggen? Dus, uh, dus, dus ik doe die 5-0 winst ingetogen. Maar die 5-0 verlies uh, is ook snel zand erover. Uh, maar je vader, dat vertelde je net... Daar pikt hij ieder geval op dat hij nou ja, misschien dat soort... Hè, dat, dat een beetje leven door, hè, door middel van zijn zoon dat wel enigszins had. Hij, hij wenste je graag toe dat je ging schrijven. Uh, journalistiek vond hij mooi. Je vertelde net hij kwam... Het overlijden toen je 21 was. Toen je 22 was, uh, had je je eerste manuscript eruit. En ja, dat... dat had wel een oorzakelijk uh, verband. Ja, want ik denk dat wel dat dat. Uh, ja, die roman. Die heette overigens De Reis naar het Zuidland. In de, die bevatte al eigenlijk een beetje dat verhaal Zuidland uit het latere Bundel Zuidland. Maar een deel was een roman van iemand die dat verhaal schreef. en ondertussen verzeild raakte Zuid-Amerika. in een soort uh, varkachtige toestanden. Het was toen nog, ik ben nog van de generatie dat, uh, van voor Tanja Nijmeijer. Dus bij mij was dat meer uh, Che Guevara. Dus het Boliviaans dagboek had ik als, uh, als voorbeeld daarvan. Zo'n zo jongen die in, in, in zo uh, daarin verzeild raakte. En uh, dus dat, uh, en, ja, dat heb, heb ik zeker geschreven met, het, met de dood van mijn vader in mijn, mijn achterhoofd. E, enerzijds van nu moet ik snel zijn, want de dood uh, zit ons op de hielen. Hè? Dus het idee van de dood zo concreet in je, je leven komt als uh, je. Is je Sterfelijkheidsbesef uh, ook heel erg uh, op scherp komen te staan, dat was bij mij tenminste, ik dacht, ja, het moet nu wel gebeuren, geen tijd uh, verliezen, geen flauwe kul meer. Dus dat, uh, dat speelde een rol. Maar ook, het, uh, ja, ik wilde er ook over schrijven. Want die hoofdpersoon die had een, ook een vader, precies zoals ik, die, die, die doodging. En ja, ik heb dat toen, ja, eigenlijk ja, vrij naïef, uh, vrij letterlijk uh, gewoon beschreven toen in, uh, in, in die roman. Dat is volgens mij een van de redenen dat die roman niet zo geslaagd is uiteindelijk. Maar, maar uh, ja, dat speelde... Ja, de, de, dat heeft wel... Ja, de, de, en ook de Zuidland speelt de, de dood, uh, de vaderfiguur een hele grote rol op de achtergrond. Dus ik denk wel dat mijn, mijn schrijven toen in, in mijn twintige jaren... heel erg door, daar, door bepaald is. En, uh, en ik, ik was toen zelfs van opvatting dat literatuur moest gaan over de dood. Dus te zeggen, als een soort... Wat je ook vertelde, moest het contrapunt van de dood meespelen als dat niet zo was. Ja, dan vond ik een boek al niet meer, uh, niet meer de moeite waard. Dat, de naïeve schrijver, die denkt dat, het alleen maar, uh, dat we voor de lol leven. Die snapt niet dat hij uh, dat al met, met, met, met één voet uh, in zijn graf staat. Dus dat, dat, uh, ja, daar had ik een heel sterk besef van. En toen heb je, je, hebt het, uh, uh, je hebt het manuscript opgestuurd. Het werd afgewezen, dan heb je het zelf ook weer opgehaald. Waar ligt het nu? Dat zou ik eerlijk gezegd. Ja, in een verhuisdoos op de Vliering. Maar ik zou, het, ik zou er wel een, een, een kwartier of een half uur over doen om dat terug te vinden, ja, denk ik. Maar blijkbaar geen behoefte tot nu toe nog gehad om dat te doen? Nee, maar die, die, die, die oerboekdingen. Ik, ik vind het zo'n eerlijk gezegd, zo'n flauwekul. Want ja, het het misschien interessant voor de. Ja, weet ik wat voor studie... Het Tomese Museum. Ja, maar ik, het is natuurlijk niet voor niks niet gepubliceerd ge, geworden. Dat geldt voor al die oerboeken natuurlijk. En, dus ik zie het nut er niet van. En ik zou het ook niet op mijn naam willen hebben. Dus ik, maar je hebt het wel weer opgehaald toen. Ja, maar dat duurt natuurlijk een tijdje. Het besef... Kijk, dat is natuurlijk, je, je stuurt het op. en Met het idee van... Nou, hier, nu zijn ze heel erg blij. Want dat was, ja, wanneer was dat? Begin jaren tachtigde. 1982 of 1981, denk ik, was het. Nou, ik, denk, uh, ik dacht, ja, die generatie van Oek de Jong, uh, uh, Frans Kellendonk, uh, noem ze me op, uh, Geert de Meisingertje. Ik dacht, nou, daar hebben ze weer een nieuwe, weet je wel. Ik dacht echt uh, serieus, van, dat is de, de, de missing link voor die generatie. Hè, later kwam er een rozenboom. Dus de, de, dat, dat was mijn... Uh, mijn, ...mijn stellige overtuiging. Dus, dus, dus je hoort al veel, veel ijdelheid natuurlijk. Wat al heel slecht is. En uh, ja, ik had daar geen twijfel over. En da, dat was ook een van de zwakke punten, denk ik. Had, had ik daar meer twijfel over gehad... ...had ik het misschien of niet ingeleverd of er wat beter aan gewerkt. En, en toen heb ik er nog wel tien jaar over gedaan... ...om, om echt een boek uit te, ge te geven. Terwijl ik, ja, ik een paar jaar later had ik heel veel verhalen... ...maar toen was ik kopschuw geworden. Ik dacht, dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu niet, omdat ik nu twaalf verhalen heb, ze uitgeven. Ik wil, als ik nu debuteer, moet het ook echt, uh, echt goed zijn. Wat voor klap was het eigenlijk die je kreeg van die afwijzing? Nou ja, ik denk, natuurlijk heel groot, omdat je, je bent op zo'n leeftijd... het is toch hetzelfde als, als, je, als je, je ziet je, je vriendinnetje zoenen... met een ander op een feestje, weet je wel? Het is toch iets, je bent zo afgewezen en... en, en tot, tot nietswaardige gedegradeerd. Dat, ja, iets ergens ja, op die leeftijd. Hè, ik, zeg, ik, ik zou niet zeggen, ik had mijn vriendin nog liever uh, de, de, de, aan een ander over gedaan. Maar zo'n soort gevoel was het wel. Ja, van, van diepe vernederingen, krenkingen. En voor de rest is het denk ik heel goed voor me geweest. Dus ik ben. Uh, ik ben uh, Tilly Hermans, die nu mijn redacteur is. Uh, heel dankbaar voor die, uh, voor die wijze. Voor die wijze ingeving. De wijze ingeving om te wachten om wat precies te doen? Ja, want ik denk achteraf, kijk, ze hadden, kijk zo slecht was het ook weer niet natuurlijk. Ja, als je, als je, zoals Moelis zegt, je, je wordt geschreven en je, je bent een schrijver. En ik denk wel dat ik, als ik terugkijk, altijd wel een schrijver was. Maar hè, door, door aanstellerij en, en, en, en, en, en grootspraak en zo, ja, uh, doe je dat een beetje te, te niet. Hè? Het is ook een. Uh, je moet jezelf een beetje temmen ook als schrijver. En, uh, dat had ik dus niet gedaan. En dat... Uh, ja, dus, ja, dus, Ik heb er wel veel van geleerd. Dus, maar ik denk sowieso dat je meer leert... van afwijzingen dan van complimenten. Hoeveel, hoeveel van... Uh, dat, uh, dat eerste manuscript... is er uiteindelijk overgebleven in Zuidland? Ja, niks. Eigenlijk Alleen het gegeven, het, het verhaal... Dat die, wat die uh, hoofdpersoon... en ik figuur... vertelt over... Jacob Roggeveen die zijn, zijn reis maakt naar, uh, naar het, ver, ja, het, het, het verloren continent Zuidland. Wat, wat, hè, dat, ja, dat, ik weet niet of ik het helemaal niet moet vertellen... maar in, het kort, in, de, in de 18e eeuw had je veel Zuidland reizen... want er was de stellige overtuiging dat de verdeling aarde-zee... Uh, dat die ongeveer 50-50 was. En, en ze hadden al die continenten ingetekend... dus ze dachten, nou, er moet nog wel wat overschieten... Ja, door, door, he, door. Met plus en min kwamen ze erachter... dat dat ergens op het zuidelijke halfrond... Onder de, ver onder de 40ste breedtegraad moest liggen. He, waar nu Australië ligt. Maar ze dachten misschien dat het zich helemaal uitstrekte... eigenlijk van, uh, ja, van, van, van Zuid-Amerika tot, uh, ja, tot, uh, tot, tot waar nu Australië en uh, Indonesië liggen. Dus is een enorm land waar ook mogelijk ook allerlei delftstof uh, zouden, zich zouden bevinden. Dus er zijn veel reizen die kant op gaan. Maar het is nogal een... Uh, een woest, woest gebied, de, de Roaring Twenties, wat heette heet ze, geloof ik. Dus die, die, die graad is die breedtegraad daar, bij zeilers is het ook heel berucht. Dus daar, ja, daar, daar, daar stranden veel schepen en het is natuurlijk een heel groot stuk. Als je de Pacific kijkt, ja, kom daar maar eens overheen. En, dus dat was mislukt en, en de vader van Jacob Grochveen, Arendt, was En die had dat helemaal uitgedokterd. En die, die had zelf ook, ook trooien aangevraagd en dingen. En, en bij de West-Indische Compagnie gevraagd of, uh, of die, uh, is die kant op mocht. Nou, dat is dus steeds aangehouden en uitgesteld. Dus hij is die dood gegaan zonder zijn wens te kunnen vervullen. Toen heeft Jacob, zijn zoon heeft dat overgenomen. Die is er wel in uh, ingeslaagd. Maar die heeft, ja, zoals bekend, niks, niks kunnen ontdekken. Wel Paaseiland per ongeluk uh, toevallig op, op de weg uh, naar het niet bestaande Zuidland toe. Dus dat, uh, ja, dat, dat gegeven, wat ik nog steeds ja, een de, de mooie metafoor vind voor het leven, zou ik maar zeggen: hè? Dat, dat Zuidland is het er of is het er niet? Als het in je hoofd er is, is het er. En als het er niet is, kun je doen alsof het er is. En ja, je moet ook niet te veel willen weten, hè? want dat is ook de, de, de, de les van dit verhaal. Als je te veel weet, dan. Uh, ja, dan. Ont, ont, ja, demonteer je je dromen. Dus dat. Uh, ja, dus dat waren allemaal gegevens die, die, die helemaal bij mijn leven van toen uh, pasten. En, uh, en, en ja, toen dat boek mislukt was, wist ik zeker dat ik daar iets mee moest doen. Uh, uh, ik, ik schrijf zelf niet, dus het blijft voor mij altijd een mysterie. Hoe uh, vind uh, jij zo'n onderwerp, of hoe uh, vindt het onderwerp jou? Want zoals je al zegt, hè, een, een vader die ergens van droomt, een bepaalde wens misschien heeft, daar niet aan toekomt. En dan uiteindelijk aan zijn zoon is om die dingen toch uit te gaan voeren. Met, nou ja... De successen, uh, uh, met alle successen van dien, of de dingen die uitblijven. Hoe ver was jij je bewust van deze passende metaforen? Hoe graag wou je dat in, dat, uh, in Zuidland hebben? Ja, kijk, nu, nu ben ik er meer van bewust dan, dan toen. Uh, ja, ik denk. Nee, ik, ja, ik denk wel dat het zo is dat je als schrijver een bepaalde. Uh, Talent hebt, of. Je kunt zeggen, het is een talent of is het is een gebrek. Het gebrek om overzicht te zoeken en een talent om je te verliezen in een, in een detail. Hè? Dus we zeggen, om een bekende uh, gedicht van Blake te citeren, hè? To, to, to see a world in a grain of sand. Hè? Dus Om in een zandkorrel de hele wereld weer te zien. Dat is het talent van, van, uh, van de schrijver. Hè? Dus, de, de beschouwer heeft de hele zandbak nodig. De die, die, die schrijver neemt liever dat ene korreltje... en dat, dat, dat, dat gaat hij van alle kanten bekijken... en daar ziet hij alle facetten van... en, en schrijft hij uit... En die, en die worden allemaal beeld van iets anders. Daar gaat iets anders in weer spiegelen. En dat, is, dat, is, dat, dat doe je intuïtief. dat is iets dat, Het bevalt je. En je gaat er eens he, er is mee spelen... en er is naar draaien en nog eens over nadenken. En je maakt je vertrouwd mee... Je denkt er eens aan terug en je verbindt het eens dus met iets anders. Ja, zo zo ontstaat, uh, ontstaat dat. Als je historicus bent, ja, dan ga je eerst alles op een rij zetten. Als ik als, ik als historicus uh, de, de Roggeveen-verhaal had uh, behandeld... Uh, dat is later wel door iemand gedaan... Ja, die heeft er een heel dik boek over geschreven... De, dan krijg je dat. Dan je, wil je dat weten Dan wil je het logboek helemaal bestuderen. En, uh, nou ja, de, alle verhalen over die, over die zeevaart van die tijd... de West-Indische compagnie, hoe zat die in elkaar... Hoe, hoe zat die structuur in elkaar? Hoe zat de financiën? Nou ja, voor je het weet... Ben je, ben je alleen maar dat soort dingen aan het doen. En, en ja, dat, daar weerspiegelt zich dan niks meer in. He, dus dat, dat worden allemaal feiten en feiten en feiten. En, en, dan, en dan wat een historicus heeft... die heeft een gevoel voor het mooie feit. Dus die uh, mooie detail, een mooi citaat... He, die, die zoekt een goede bron. Maar een schrijver, die, die, ja, die weet iets te doen met, uh, met beelden. En, en, dus dat... Uh, ja, dus ik, zeg, ik vertel dit, want ik had eigenlijk willen afstuderen als historicus op dit verschil. En dat willen, ja, dat ik zeg, willen theoretiseren hoe, hoe een hoe een, verhaal, een historisch verhaal, tot stand komt... versus hoe een historisch traktaat tot stand komt. Omdat ik het allebei uh, beheers. Maar uh, ja, dat is... Uh, toch gesjeist? Ja, ik, ik vond het toch een beetje veel moeite voor, uh, om ergens in een ergens onder de laad te verdijnen... met misschien wel een acht of zo, maar... Ja, nee, dat was. Uh... Maar je hebt drie jaar gestudeerd, dus dan was je redelijk dicht bij de, de eindfinis. Ik moet zeggen, trouwens, alle eerlijkheid te zeggen dat uh, er zitten hier niet één maar twee gescheeiste geschiedenisstudenten aan tafel. Dus uh, ik geloof dat het herken... Het, uh... ik, ik, ik, ik herken het een beetje. Um, uh, maar waarom dan toch? Uh, ik bedoel, als je het voor mogelijk stelt dat je dus wel kan halen en die acht zelfs kan behalen, waarom zou je dan niet doorgaan dat ja. ene jaar? Nou ja, omdat ik wel iemand ben, wat ik zei, die zich graag verliest in iets. En, en ik ben niet iemand die voor de zekerheid een diploma gaat halen en voor de zekerheid een baantje. Ik, ik, ik ben begonnen als journalist, op de negentiende. En ik heb daar ontslag genomen, omdat ik dacht: ja, ik, ik, ik wil uh, boeken schrijven. En als ik hier blijf, dan wordt dat iets halfslachtigs. Dan word je zo'n zo figuur die in de, in de zomervakantie een boek schrijft. Zo'n, zo, wat je voorheen de Nederlandse literatuur mee bezaaid was... met van die leraren die in de zomer een boek schreven. En ik dacht, ik, ja, ik, wil, ja, ik wil zo niet uh, leven. Ik wil dat echt dan helemaal doen en, en, en kijken hoe ver uh, dat mij brengt. Dus dat, uh, dat compromisloze ja, verhinderde om, ja, om een, om een bul te gaan halen... en dan uh, ergens te solliciteren. Dus dat... Misschien ook al expres om het onmogelijk te maken om een, uh, een uitweg te kiezen. Want daarvoor had ik inderdaad wel van die fantasieën over bij de buitenlandse dienst uh, solliciteren. En dan, hè, maar ook het literaire motief. En dan had ik dat gewoon bij F. Springer, natuurlijk, uh, afgekeken. Of bij uh, FC Terborg. Borg. En van Oudshoorn, was ook een diplomaat. Ja, en dat waren natuurlijk van de, van de oude stempel. Hè. Die zaten in zo'n mooie uh, kantoren op het parket met een uh, mahonie- eikenhouten bureau. En, en, en, en, en een bediende die dan uh, die sigaar komt afknippen en zo. Dus dat, dat sprak me wel aan. Maar dat in uh, dat, ja, het, het echt interesseerde me helemaal niks. Dus het, was, ik... het was moeilijk om dat te accepteren? Om dat, om dat vast te moeten stellen dat dat dus allemaal niet voor je ging gebeuren? Dat, dat, uh, dat je denkt, nou ja, dat ik je denk dat... dat kijk, net, uh, wat ik in het begin zei van... Wat mijn moeder zei van... Je moet ook eens gaan leven, altijd maar in die boeken zitten. De, de, de, er zit natuurlijk wat in... Het literaire leven is natuurlijk ook wel een soort uitgesteld leven. Dus je, je beschouwt het leven in plaats van het te, te leven. En uh, ik denk wel dat in die zin... Uh, iedere schrijver ook uh, aan een zekere levensangst leidt... en ook de voorkeur voor het, voor het schrijverschap... omdat het, dat een, een gesanctioneerde ja, ja, S5 geeft zo moet ik zeggen, voor de maatschappij. Hè? Zo, je wordt afgekeurd uh, voor de maatschappij, maar met... Uh, met, uh, ja, met uh, cum laude als het ware. Ik weet niet hoeveel uh, radiomakers zich nu aangesproken voelen. Uh, wanneer kwam je, uh, ben je ooit losgekomen daarvan? Hè? Dat, dat leven uh, buiten de boeken, wanneer is, wanneer is dat er voor je gekomen? Ja. Is het ooit gekomen? Ja, eerlijk gezegd pas bij, bij geboorte en dood van, uh, van mijn, uh, mijn dochtertje. Dus uh, ik denk dat, dat voor mij het leven in mijn leven, zou ik maar zeggen, binnenkwam pas eigenlijk... Uh, toen ik kinderen kreeg. En, en ik zag dat mijn leven. Zeggen, ook gewoon ten dienste stond. Van, van ander leven. En dat dat niet een, een afgesloten entiteit was. Een soort, soort eilandje. Dat dat toch deel uitmaakt. van een. van een kudde. of een clan of een groep. En dat, dat, dat, die relativering van het ik. vond ik een enorme verademing, moet ik zeggen. Want dat is leven, want ik, ik zat eigenlijk te denken, in, je, je struikelt in veel interviews met je over verwijzing naar veel drank en vrouwen. En, dat klinkt allemaal redelijk wild, maar dat, dat valt dus wel. Ja, natuurlijk, dat, dat, dat, dat denk je. Kijk, he, heel lang heb ik, ja toen, toen ik. Ja, mijn, mijn eerste schrijversfantasie had ook natuurlijk met die biografieën te maken, hè? met, met uh, ja, avontuurlijk leven. Dus moet we zeggen Hemingway, of, uh, die dan in de Spaanse Burgeroorlog. Uh, of op leeuwenjacht ging. Dat zelfkant gedoe en zo... dat sprak mij toen enorm aan. Want dat, ook, ook omdat dat natuurlijk... metaforen waren voor onmaatschappelijk leven. Hè? Want je zag dan... mijn vader ja, die moest elke ochtend euh, naar zijn werk. En, euh, met zijn zware tas en zo. Dus dat... dat ja, dat, dat, dat zag ik niet zo zitten. Zo'n levenslang naar school zonder vakantie of zoiets. Zo zag ik toch wel uh, het werk van werkend bestaan van volwassenen. He, twee weken vakantie en, en, en, uh, en dat was het dan. En, uh, dus dat, ja, en, en, en het beeld daarvan was ja, dat liederlijke leven... met vrouwen en drank van, van, van schrijvers. Slauwehof bijvoorbeeld, ja, de fantastisch natuurlijk. Ja, elke allemaal exotische vriendinnen had hij. En ja, dat, dat, en, uh, ja die, die gedichten die schreef hij die, geloof ik dan zo onleesbaar. Met zo'n doktershandschrift moest iemand anders maar over gaan typen. Daar had hij geen tijd voor. dan lag hij weer ergens met een Argentijnse meid uh, te frozen Ja, dat, dat, uh, dat was wel mijn uh, droom. Bestaan. de stroom niet niet? Klinkt fantastisch, toch? Ja, totdat je erin zit, is het toch, ja, is het een, toch een, hoop, uh, een hoop gedoe, zal ik maar zeggen. Dus, dus het is niet iets... Uh, Nee, want het, het is toch. Je doet toch iets na. Het is toch niet iets, iets wat, wat uit jezelf. Dus ik kwam niet uit mezelf voort. En natuurlijk heb ik er wel veel plezier van gehad. En, en veel, veel, ja. We hebben veel gelachen, zoals je dan, je dan zegt. Maar, hè, zo rijk de gooier achter. Wat hebben we gelachen? Maar. maar nee, het is toch. Je, ja. Ik, ik, het, voor mij is toch de ontdekking dat je. Ja, dat je een, een betekenis hebt in, in het leven. Voor anderen. En dat is weinig wild of zo. Maar dat, dat, dat, uh, dat heb ik eigenlijk tien jaar geleden ontdekt. Maar had je dat niet nodig? Zo'n wil, een, een wildere periode ook. Ik bedoel, het klinkt misschien wat. Ik uh, zit over, over walvissen gesproken een beetje aan uh, Jona te denken. Je moet, je moet toch op een gegeven moment ook weer uit kunnen leven om daarop terug te kunnen kijken? Is dat niet. Want ik, uh, als je nou, jezelf je als ene... verlegen man beschrijft. dan denk je van nou hoe begin je überhaupt dan aan dat liederlijke leven? Nou, veel drinken. Dat, dat ontremt, hè. Dat, is dat, dat scheelt een stuk. Maar, de, de, dus dat, nee, maar liedelijkheid hoeft ook niet meteen. Het, het, heeft ook meer te maken met onaangepastheid en, uh, en uh, ja, niet, uh, niet op tijd uit je bed komen en zo. Hè? Dus dat uh, lamlendigheid ligt ook dicht, uh, ligt er tegenaan. Ja, nee, natuurlijk, het een is, is mooi met het ander samen. Maar dat, je ziet ook alle ja, prachtige, de heilige levens en levens. He, dus de kunstenaarslevens ze worden ook altijd zo uh, verteld. Het begint altijd met een leven van dobbel in, in herbergen en, en hoeren en snoeren. En, uh, en dan uh, ja, komen ze tot het inzicht. En dan worden ze voor hun, hun grote levenstaak gesteld. En dan uh, aanvaarden ze de opdracht. En de opdracht al, wordt altijd in onnozelheid aanvaardt. Of, nou, of koning Arthur die Excalibur uit, uit, uit, uit die rots moet trekken... of Parsifal die, hè, die zijn, de, de, de graalopdracht krijgt... terwijl die van niks weet. Het is, het is altijd... Als onnozele word je ineens geroepen. Of Mohammed, heel andere mythe, zou ik maar zeggen. De, de koopman Mohammed in Medina die, die, die ineens een stem hoort. Ja, dat... Die, die, die inkeer en omkeer, dat is, dat is mooi in een leven. En dat is bij mij de, ja, door de geboorte van mijn, mijn eerste kind gebeurd. Ja. Um, ver voor dat gebeuren heb je dan toch op een gegeven moment... je moet, je voelt je op een gegeven moment klaar om toch nog een keertje... met een manuscript te komen, dan komt Zuidland uit. krijgt meteen een ACO-literatuurprijs. lijkt me gruwelijk. Ja, nou, ik, ik, ik weet... Ik, ik wist eigenlijk helemaal niet dat het was ingestuurd en zo. Dus ik had helemaal geen, uh, ja, geen verwachtingen vooraf. En, en, en op een gegeven moment was ik dan een van die genomineerden. En uh, het was ook heel, heel toevallig. Ik woonde toen in Amsterdam en uh, ja, ik, was toen, ik fietste over de, over de Dam. Van, uh, ik was bij de Slechter geweest in de Kalverstraat. En ik uh, fietste over de Dam naar, richting uh, uh, Kok, ander antiquariaat. Ik, ik sjouwde nogal veel met uh, tweedehands boeken en zo. En uh, toen, toen kwam ik iemand tegen. Hé, hey, moet jij niet in een nieuwe kerk zijn? Ik zei: Nieuwe kerk? Moet ik nooit zijn? Ik weet niet. Maar toen bleek dat toen die nominaties bekend waren gemaakt. En uh, dat was iemand van Athene in boekhandel. Die daarna op weg was en mij zag fietsen. Dat was het gek, hij fietste de verkeerde kant op. En toen, ja, toen, toen denk ik: ja, ik liep met hem mee. En toen bleek ik dus genomineerd te zijn. En uh, dan kreeg ik meteen een camera in mijn snuffer geduwd. En uh, met alle vragen waar ik niet uh, meteen het antwoord op had. En, uh, en toen had ik... Ik zei, mag ik nog wel even naar huis om thuis schone kleren aan te trekken... en te douchen? Nou, dat was goed. En, uh, ik had het nog niet gedaan. of Toen stond de omroeptaxi al... Uh, uh, klaar... in de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam, in Bosselommer. Nog een, uh, toen nogal een achterbuurt. En, uh, en toen... ja, toen werden we naar, uh, werd ik naar... Uh, de studio gereden. Ja, dus, uh, ja, dat was wel heel uh, vreemd. Ja. Ik las dat Maarten het hart... bezwaar had tegen je nominatie... Klopt dat? Ja, het was een uh, van je eerste stukken over jou. Ik zag het voorbij komen, je meldde het zelf. Ik werd alleen niet vermeld waarom hij bezwaar zou hebben gehad. Ja, ik, ik ken hem verder ik zou niet weten, ja. De, de, de, de, ik was, die was een debutant, dus er werd wel ge, gezegd: van, ja, zo moet je zo'n debutant nou ineens zo'n zware prijs uh, toekennen. Hè? Dat, uh, dan verpletter je mee, dan, dan horen we nooit meer wat van hem. Dat was een beetje de teneur wel. En. Uh, en ik denk ook bij Maart het Hart speelde, denk ik, een rol. Die is een enorme liefhebber. En niet een onrecht op zich. Van, uh, van de AFTH van der Heijden. En die was toen met um, uh, hoe heet het, uh, advocaat van de Haanen buiten de nominaties gehouden. Wat uh, tot uh, links en rechts tot veel uh, ja, misbaar leidde. Onder andere bij Van der Heijden zelf natuurlijk. En, uh, ja, en dus daar was al. Die prijs was in die zin al omstreden op voorhand. Dus ik denk dat dat daarmee te maken had. En ja, het is heel gek. En er dus heeft iedereen een mening over je. Maar wou, daar, heb nooit, daar heb ik nooit zoveel last van gehad. Nee, dat blijkt ook uit die interviews. Want wat betrof. Je ziet dan ook nog die foto's. waar de jongere zelf van jou dan staat. Uh, en hele komt een hele zelfverzekerde man uit de voorschijn. Uh, die uh, je vraagt de journalist hier maar een, een donkere romanticus te noemen. Kijkt ook uh, broedend in de, in de fotocamera. En het, is een, uh, een, uh, het, het lijkt niet op een man die uh, tien jaar lang heeft gewacht met de volgende poging om een boek te publiceren. Oh ja. Ja, maar misschien had ik, had ik daardoor die rust. Ik, ik wist wel ik, ik wist toen ik die verhalen schreef dat ze. Ja, steen goed waren eigenlijk. Ik, wist, ik, ik weet zeker dat het eerste verhaal Leviathan... dat, dat ja, dit is... Uh, ja, je, je voelt dat gewoon. Het is... Uh, hoe ik, moet zeggen, ik, ik heb het een aantal keer in mijn, uh, in mijn schrijverschap gehad. Dat was ook, ook bij... bij uh, uh, natuurlijk bij het schaduwkind. En bij de weldoener. We het slot met name daarvan. Ja, dit... Dit is het, weet je? En dat heeft te maken... Het wordt veel beter dan je zelf had kunnen denken. En waardoor dat komt, is, is raadselachtig. Ja? Je organiseert het verhaal, je, be, je, je zet het op. En, ja, en dingen vallen op de een of andere manier samen. Op een manier waar, waar, je, waar je niet had durven dromen. En dus ik wist gewoon dat die verhalen heel goed waren. Dus dat het ook het beste was uh, wat ik kon, uh, kon doen. En uh, dus daar, ja... En daar ben ik, dan, ben ik altijd wel uh, zelfverzekerd over. Ik, als ik het niet zou zijn, zou ik het niet schrijven. Ik schrijf niet een boek en, en dan vraag ik aan het publiek... willen jullie het alsjeblieft goed vinden? En ik weet dat het goed is en ik heb het publiek nodig om, om het beter te maken. Kijk, als, als een boek wat vervolgens uh, genegeerd wordt... of waar de schouders over opgehaald worden... Wordt, dat is voor mij ook moeilijker. Dan, dan groeit het voor mij ook niet meer, dan houdt het voor mij ook op. En dan ben je ook geneigd om... Ja, je je, je meer met je meer ja, geliefde boeken te, te afficheren... dan met een boek wat een beetje een stille, stille eenling in je werk gaat worden. He, dus dat, dat, dat, uh, en, dat, en dat is niet ten onrechte, vind ik. Omdat een, ja, die lezers hebben ook hun, hun recht van spreken hebben. <lacht> um. Je zegt, je, je, ik, ik voelde me naar zelfverzekerd. over. Is het ook om, zoals je in het begin van het uur ook zei... dat, uh, dat de, de, uh, hetgeen je geschreven had... jou ook meteen tot een lezer maakte van het werk dat je had ge, ge, uh, geschreven? Was het iets dat, maar dat je erin staat stelde een beetje buiten jezelf te treden... en dus als een lezer dan met het werk aan de slag te gaan? Ja, dat is heel, de, de, de, de, je eigen werk lezen, dat lukt vaak pas na jaren. Dat is, is heel gek... Uh, dat lukt pas als er, als er niks meer aan te doen is. Dan ineens denk je, eh, verrek, het toch wel, wel, wel, wel, wel geestig. Of uh, verrek, het wel mooi uh, dat ik dit heb bedacht. He, dus dan, dan, als je niet meer precies weet waar, dat je het geschreven hebt... dan ben je een lezer van je werk. Maar zolang je het nog, de inkt nog nat is... of de, de woorden nog niet helemaal in het gelid staan... waar ze nog steeds kunnen, verschoven kunnen worden... zit je zo dichterop dat je niet uh, dat overzicht hebt. En... Uh, en, en wat je zeker niet hebt, wat je als lezer wel hebt... is de ontroering van het... en ik bedoel niet de ontroering van... oh, wat is het zielig voor hem, dat is een kind dood... Is of zoiets, maar de, ik bedoel de ontroering van het inzicht. Dat, god, dat heet dat... Wat, zo is het. Uh, je, je leest iets en je denkt... ja, ik, ik, ik had het nog nooit zo uh, geformuleerd gezien... maar dat, dat, dat is het. En die, die herkenning... Uh, die heb je nooit met je eigen werk. Omdat je altijd weet dat je het bedacht hebt... Uh, dus die, die gevoeligheid uh, heb je niet. Als ik bijvoorbeeld, ik had vanmiddag uh, Maastricht... dan voorgelezen uit, uh, met de prachtige muziek van Corrie van Binsbergen... en Elf Strijkers en Piano. Voorgelezen uit uh, Schaduwkind, een kerk. En ik zie gewoon bij die mensen in hun ogen... dat, uh, dat, dat ze door, door die tekst inzicht krijgen. Maar voor me, ik ben dan bezig... Oh, ik had toch de nadruk op voor dat moeten leggen... in plaats van voordat... He, dan, dan ben ik als een soort muzikus eigenlijk bezig de intonatie uh, goed te krijgen. Of, uh, en, en ik zie bij die mensen zie ik het binnenkomen. He, dus dan zie je gewoon aan hun blik dat ze erover na gaan denken. De, dat er het, uh, een kwartje valt. En dat, uh, ja, dat overkomt mij zelf niet bij mijn werk. Dus, en dat is de essentie van een werk. En de, de, waarom hou je van een werk? Dat zijn die zinnen die je onderstreept. Je kunt dan de onderstrepingen zien vaak... Uh, hoe belangrijk een boek voor je is. En ja, in mijn eigen werk zou ik niet uh, iets gaan onderstrepen. Is het heel verleidelijk trouwens om toe te geven aan, uh, aan die lezer hè, die je dan ziet? Je ziet dat het binnenkomt, dat het werkt. Je, wist van je zegt net zelf, je wist dat die dingen gingen werken... of dat het werkte voor jou in ieder geval. Um, is dat een soort sirenezang voor je, uh, uh, als je dat inderdaad dus zo binnen ziet komen? Ja, ja Sirene, dat is overdreven. Het is dus niet zo dat ik uh, het daarvoor doe. Maar het is, het is wel heel, heel prettig om te, om te, om te merken. Om, om dat, uh, omdat die tekst daarmee definitief het zonder jou kan stellen. En dat is natuurlijk wat je als schrijver wilt. Je bent hem de hele tijd aan het verzorgen, aan het redigeren. En je denkt er veel over na. En op een, op een bepaald moment is die tekst van, uh, ja, ligt in de winkel of in een bibliotheek. En is, is die overgeleverd aan anderen? En dan heb je graag dat anderen daar zorgvuldig mee omgaan. Ik vind het nog steeds erg als ik ergens een boek van mij... in een bak voor 1 euro zie liggen. Met zo'n sticker erop en zo'n stift. En de, de, de, de, maar vooral niet voor die ene euro, maar voor die achterloosheid. Want als het voor 1 euro bij Koningin de dag te koop... voor de aangeboden vind ik het niet erg. Maar zo'n boekhandelaar van, hier, hier kan ik niks meer mee. Is dat ja. ijdelheid? Nee, dat is niet uitleid, maar dat is het gevoel Frans van... Frans Domeese en oh. Maarten Westerveen. Ik onderbreek jullie ruw. Dit was het eerste uur van het Marathon Interview. Straks meer na het nieuws van 9 uur. Morgen van 7 tot 8, manjaren. Alles over de Joodse keuken. Van kippensoep tot matzes van koegel. Met peren tot gevielte vies. En van het beste tafelzuur tot het beste recept voor viskoekjes. Luister naar manjaren.